...met het NOS Journaal. Dinsdag gaan Rijksambtenaren staken. Ze vinden dat ze er in koopkracht te veel op achteruit gaan... ...omdat ze er dit jaar geen loon bij krijgen. Volgens vakbond FNV worden mensen bij uitvoeringsinstanties hard geraakt... ...terwijl zij kampen met hoge werkdruk en personeelstekorten. In Utrecht hebben honderden demonstranten zich verzameld... Een extreemrechtse actiegroep wilde bij het pand van een linkspolitiek cultureel centrum een herdenking houden voor een vermoorde Franse student. Hij stierf deze maand na een mishandeling door vermoedelijk extreem linkse personen. Een antifascistische actiegroep houdt bij de herdenking in Utrecht een tegendemonstratie. De groep roept leuzen als nooit meer fascisme. De extreemrechtse groep houdt bordjes omhoog met niets vergeven, niets vergeten. Er is veel politie aanwezig. Iran heeft de Nederlandse ambassadeur in Teheran ontboden. Eerder deze week heeft Nederland juist de ambassadeur van Iran in Den Haag op het matje geroepen. Volgens Iran heeft de Nederlandse diplomaat verboden spullen meegenomen naar het land, zoals satelliettelefoons. Nederland zegt dat er geen verboden spullen bij zaten en wilde in beslag genomen voorwerpen direct terug. Hillary Clinton, oud-minister en voormalig First Lady van de VS, zegt Jeffrey Epstein nooit ontmoet te hebben. Ze wordt ondervraagd door een commissie over haar banden met de overleden zedendeliquent. Zelf vindt ze dat onzin, zegt correspondent Shorten en Hillary heeft een interview gegeven met de BBC. Zegt: ja, de hoofdreden waarom wij moeten voorkomen hier is toch vooral om aandacht af te leiden van Donald Trump. Zij noemt dit een showproces dat, dat gaat plaatsvinden. Haar man, oud-president Bill Clinton, komt vaak voor in de documenten en wordt morgen ondervraagd. Het weer vanavond en vannacht overal droog. De temperatuur ligt tussen de 8 en de 10 graden. Morgenochtend schijnt in het binnenland af en toe de zon. In het westen bewolkt en later regen. Het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Sanity, but still, let the truth chase The fragments of good intents, they're always too close to you yes. It's not a last minute, with the same claim, right? to survive Zo zijn we aangeland in het laatste uur van deze Alternative FM op maandagavond 23 februari, waarin we terugblikken op de tweede voorronde van de Rob wordt in Patronaathalem op 19 februari. Dat was donderdag. We begonnen dit uur trouwens met Cardigan In en Pills All Day, want die waren we vorige week vergeten te draaien, dus dan doen we het nu. In dit uur gaan we terugblikken op de resterende twee acts die nog moeten komen. En dat is Pampel en Alter Eva. Ik zeg het trouwens verkeerd, het is Pampel. En daar beginnen we dus ook mee met deze Pampel. Terwijl de bomen zijn vergroeid Is er niks meer om te redden Tot de liefde weer eens bloeit En ik geef de hoop niet op Want ik weet dat wij dit kunnen nou, Vertrouwen dan ja. Vertrouwen De route, ja, de weg naar morgen is van ons. En de weg zou hopelig zijn, maar de toekomst die ligt klaar. Zo. Dat mag ik wel. Wat een eer, zeg. Jeetje. Ja, ik stond echt wel, kijk ik even de jongens aan. Ik stond zeker wel te juichen toen ik een berichtje kreeg dat we dit mochten doen. Oliemoli. Ik voel me helemaal hyped. Ik ben fucking blij, jongens. De volgende die ik ga spelen, ik denk dat jullie het allemaal wel kennen. Dat moment dat jullie op zo'n zo weekje, dat jullie gewoon niks te doen hebben. De hele dag maar in je bed ligt. Geen kut doet. Maar gewoon productief wilt zijn. Dat is dit. Zondagmiddag, half twee. Nog steeds in bed en heb geen idee waar mijn leven heen gaat als dit zo doorgaat. En ik zie en ik weet dat alles om me heen nu stilstaat. Maar dit is toch niet hoe mijn toekomst eruit ziet. En ik heb geen kut gedaan. Ik heb Netflix zo weer uitgespeeld en alle films gezien. Hé, hey, iemand aan me tegen. dit gaat fout nu als niemand me opdeelt en me meeneemt. ik. wil één hondje in de lucht zien dan van links naar rechts, want ik zeg: ik blijf nog even liggen tot de zonderdag. Je zijt harlem, doe die hondjes in de lucht, van. Smeert op dat het morgen weer verschijnt. Want jij zegt het mee zijn maar tegen ik niet weg te Dus laat me weten hoe je heet maak me weer compleet. Oké, okay, luister goed, dit is hoe het met je gaat. Ik ben weer uitgegaan en die wolf die kwam naar buiten, ja, het weet wel, volle maan, uh. En ik doe niks voor die stand voor want ik lig liever met een deken en een beetje op de bank. Want je wilt niet, hè? Laat maar zitten. Net als een druif heb ik liever zonder pitten. Nog één filmpje, de laatste dag, want met wild dopamine weet ik dat ik niet slapen kan. Al drie, en ik heb geen kut gedaan. Ik heb net weer uitgespeeld en alle films gezien. Iemand houdt me tegen, dit gaat fout nu, als iemand me optilt en me meeneemt. Ja, me meeneemt en we gaan weer zwaaien. Ik kijk nog even liggen tot. They're gon' Weer compleet. Applausje voor jullie. Die moves hoor. Gek. Yeah. Ik heb me denk een in tijden echt niet zo gelukkig gevoeld. Echt waar. Kijk, het is allemaal heel erg leuk en aardig. En dat is het ook echt. Uh, mijn leven draait wel echt om energie en een feestje en gezelligheid. Maar het is ook genoeg zo in de wereld. En... Dat, dat, ja, daar zijn wij zelf ook af en toe een reden van. En, en wij mensen zijn nou eenmaal mensen. En mensen maken fouten. En daar gaat dit liedje over. Dit is Ik Leer. You said Ik heb goed en slecht nieuws. Slecht nieuws is: het is de laatste. Maar het goede nieuws is. Wat zou Pampel zijn als we er niet uit zouden gaan met een mega knaller? Trouwens, dames en heren, dit is langer dan vannacht. Je belooft dat dat ik bij je blijf totdat de zon niet schijnt. Dus ik blijf hier armen, ja hier met jou. Dus als je vraagt waar ik dan slaap, Harley! dan zeg ik: ik slaap niet thuis vannacht. met jou. It It's not before Ophak woord woordvraag. En een van de bands die meedoet is Pampel. Pampel. Pampel. Pampel. Zullen we ja, doen? Pampel. Nee, Pampel. nee, we doen het niet overnieuw. Want ik zeg gewoon van Pampel. Pampel is het. Pampel. Ja, waar Pampel. komt die naam nou vandaan? Dat is mijn achternaam. Dat is jouw achternaam. Dat is mijn, waar het vandaan komt, god mag het weten, maar ik weet het niet. Wie opgericht? Ja, geen idee. Mijn vader heeft het aan me gegeven. Maar even over, want de band is naar jou genoemd natuurlijk. Ja, zeker. Uh, wat voor muziek? jullie. Het is uh, Nederlandstalige feel good sing and songwriter popmuziek. Het is een ja. hele, hele mond vol, maar het is wel heel erg leuk. Het ja. is super enthousiast, up tempo, energiek, dansbaar. Ja. En dat, uh, dat doen wij. Uh, is dit uh, voor jullie de eerste keer dat jullie optreden? Nee, nee, ja. zeker niet. Nee, nee nee nee. Ja. nee, nee, nee, nee. We we we treden regelmatig op. We zijn met z'n, Even kijken. Zes, zijn met zevenen. Zevenen. Oh, ja. zeven. oh, ja. <laughs> Volgens mij moet er nog even geteld worden. We zijn met z'n ah, zeven uh, ja, ja, Ik ja, niet hoor, mee, ik, ik doe niet mee. Hoor, in ieder geval. We zijn met z'n zeven in. Ja, ja nou, goed, uh, maar uh, dat, dat jullie hebben wat optreden zoals we inmiddels uh, Zeker. Afgelopen. Ja, we Zeker, deze zomer hebben we ook Sil mogen doen, Sil Amsterdam. Ah. Dat was super leuk. We, we hebben nog een ander iets gedaan, een kleine andere dingetjes. Super leuk en gezellig. En, uh. Dan het materiaal. Ja. is er al wat materiaal te vinden. Zeker, zeker. Zijn al, uh, er zijn al twee singles uitgebracht. Uh, Kunnen wij dit doen, was de eerste. Dat ja. is vorig jaar november uitgebracht. En, uh, afgelopen maand, uh, Wat je doet schat. Zo? Ja, die is nog best wel recent. Ja. Ja. Uh, en dan is natuurlijk de vraag, wat zijn de plannen voor de nabije toekomst. Ja, nee, het wordt heel erg leuk. Uh, ik ben hard aan het werk uh, om, met, uh, om met deze fantastische mensen een EP'tje te maken. Die komt uh, van de zomer jullie kant op. Ja, en wanneer is een Rob Agda Award voor Pampel geslaagd? Nou... Ja, maar ze, nou ja, dat wil <laughs> ik wel zeggen. Tuurlijk is het uiteindelijk het doel... Hopelijk winnen, ja. maar uh, we hebben een vette show gebouwd. We hebben echt hard gerepeteerd, we hebben echt ons best gedaan. En als het goed gaat vanavond en, en wij gaan met een geslaagd en enthousiast gevoeld podium af... Dan heb ik eigenlijk al gewonnen, voor mijn gevoel. Ja. Dus dat is eigenlijk dan arkees, de dan ja. afsluitende vraag. Waar is Pample te vinden op het wereldwijde web? Pample is te vinden op Instagram, TikTok, bij de Pampel Music aan elkaar. Niet vergeten te volgen. En te liken natuurlijk. Op YouTube kan je me ook vinden. Pampel Music. En luister die liedjes op Spotify. Big love. Zover Pampel tijdens de tweede voorronde van de Rob Akdo Wordt op donderdagavond 19 februari in Patronaat Haarlem. Blijft nog één band over en dat is Alter Eva. Nederlandstalig. Maar er zit ook nog een bekende in deze band. En dat is gitarist Tim van der Lans. Die was ook vorig jaar een prijs winnende gitarist namelijk met de band Waterfront en die hebben dus al op het hoofdpodium van Bevrijdingspop gestaan of dat met Alter Eva gaat lukken dat is natuurlijk nog maar even de vraag maar in ieder geval doen ze mee en daar sluiten we dus deze tweede voorronde van de Rob Akda Award in Patronaal halen mee af maar ik It's better. was better. Ik heb zo'n huis waar ik altijd veilig thuis ben. Waar ik alleen hoef te huilen en slapen. Waar ik nog geen fouten maak. En waar ik geen verstand heb van zaken. Waar ik potentie niet hoef waar te maken. De juiste ik doet daar weer heen. naar dat jaar in het Hou groei is op, deze spijzer Dit maakt je alleen maar kleiner Vroeger kende ik alleen maar witte mensen had respect voor de ander, maar ging vast over hun grenzen Ongevoegd met, heb je een naaste lief? Nu weet ik dat niemand altijd lief is, of je dat nou wil of niet Groei eens op, deze is ouder, weer eens van een ander houden Groei eens op, deze is wijzer, dit maakt je alleen Peter, leer iets van je frizen, lees, lees de punts, blijf proberen. Het volgende nummer gaat over, ja, euh, over jezelf de hele tijd maar afleiden met andere mensen omdat je bang bent dat je in je eentje niet genoeg bent. Nummer aangekomen. Dank jullie wel dat jullie er allemaal waren. Um, ook voor de andere ads. En uh, dit is ons laatste nummer, maar het is ook een speciaal nummer, want hij komt morgen uit. Ah! Dus dan kan je me overal luisteren op Spotify, Apple Music, waar je ook muziek luistert. Dit is later. Wat als dit het is? Instagram. Je mag ons mailen. Eva band at Kom naar ons toe. Dank jullie wel. Alter Eva. Inmiddels hebben ze al één single achter hun naam staan. 2001, e, als het klopt, wel is. Ja, klopt. En de single die eraan zit te komen, die komt vrij snel. Want op het moment dat wij dit opgenomen hebben, dan is die single er dat al. Er en dat al. is Later. Ja. Um, even over de band, Eva. Want uh, nee. wat is het uh, voor een band? Voor de mensen die jouw muziek niet kennen. Wat en, is dit voor een band? En de band? band natuurlijk niet kennen. Ja, zo ongeregeld. ongeregeld. Zo nee, je ongeregeld. Het, uh, nee, wij zijn een uh, Nederlandstalige indie punk band. Indie punk? Ja, hebben we nu uh, bedacht en ervan gemaakt. Uh, Nederlandstalig. Dat lijkt mij toch een vrij directe aanpak als het gaat om de songteksten. Klopt, ja. En dat is ook echt wel waar het... Uit is gegroeid. Um, Stijn, Miles en ik uh, maken al langer samen muziek. Nee. Uh, en uh, dat was eerst Engels. En toen op een gegeven moment maakten we de switch naar Nederlands. Toen zeiden we, oh, dit is het. Um, en nu moeten we ook echt live gaan spelen. En er mensen bij gaan zoeken om... Uh, om dat samen te doen. En daarna hebben we eigenlijk met z'n vijf ook heel veel nummers uh, samengeschreven. Dat is uh, dan het punk aspect. Dat ja. uh, lijkt mij iets, daar zit iets van opgekropte woede in, of wat dan ook. Ben jij iemand, <laughs> ben jij iemand die uh, graag spuit en dat op zich? Um, nou ja en, en ook nee. Uh, er zit ook wel veel, uh, ik denk dat er veel liefde ook uh, in zit in onze, onze tekst, in onze nummers. Uh -huh. um, maar het is ook wel heel erg een, een woede en een angst uh, voor, uh, voor de toekomst. En wat er op dit moment allemaal gaande is in de wereld. Dus eigenlijk proberen jullie uh, een beetje de stem te geven aan de groep. Mensen die jullie vertegenwoordigen. Ja, ja, en uh, uh, inderdaad, onze, onze generatie. Nou ja, goed, 2001. Uh, nee, um, Stijn uh, hoort daar ook. Uh, ja. Uh, ja. <laughs> maar goed, ja, inderdaad, wel een, uh, wel een stem aan, aan nu. En dan maakt, dat maakt het natuurlijk ook eigenlijk niet uit hoe oud je bent. Iedereen voelt dat volgens mij op dit moment. Twintig minuten optreden. En wat gaan jullie er allemaal in uh, leggen als jullie 20 minuten knalhard uh, daar op dat podium staan? Wink? Oh, Maas. Ja, ja, ja. ja, vind ik goed. Ja. Uh, ja, wij dachten 20 minuten, wat doe je? Je geeft gewoon de grootste knallers uit de set die je hebt. Dus het stukje punk gaat uh, goed gerepresenteerd worden vandaag. Ja. Uh, omdat we gewoon willen vlammen. En we hebben gewoon... Uh, we dachten twintig minuten. We willen zo min mogelijk stilte, dus we gaan gewoon in één stuk door. Alle energie die we hebben, gaan we eruit gooien en uh, de boodschappen van Eva via de tekst uh, goed over laten komen. En uh, ik denk dat het heel vet gaat worden. Ja, dan mag je de microfoon weer even aan Eva teruggeven? Dat is goed, uh, Want dan is het een beetje ook uh, bijna de afsluitende vraag. Komt ja. er ook nog werk van jullie aan? Want je hebben nu twee singles. Wat gaat er nog verder van jullie kant komen? Um, we zijn bezig met het opstellen van een EP. Maar dat is echt wel in de kinder... kinderschoentjes? Is, uh, is prematuur? Ja, ja. Maar goed, de, he, een groot deel van de nummers uh, ligt er al. Maar we zijn nu ook bezig met weer verder schrijven en dan uh, de, de keuzes maken voor een EP. En dan de afsluitende vraag. Waar is Alter Eva te vinden op het Wereldwijde web? Ah, um, je kunt Alter Eva vinden op uh, Alter Eva op Instagram. Um, je kunt ons mailen. alter gmail.com En um, we, hebben, we hebben ook TikTok. Je kunt ook Alter Eva TikTok. op TikTok uh, opzetten. Voor een dansje, jongens. Dus, en we uh, hebben ook een, een museum site. Maar we willen ook een eigen website gemaakt. Die is er nog niet. Um, ben ik iets vergeten? Nieuwsbrief Spotify. op Spotify. <laughs> alter Eva op Spotify. En je kunt inderdaad je, ons, je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Um, en dan krijg je die één keer per maand ongeveer. Um, dat kan via Instagram of via de mail. Gewoon je mailadres uh, opgeven. Dank jullie wel. Dank wel. Ja. Ja. En uiteindelijk kopieerde Alter Eva de voorgangers... in de eerste voorronde, namelijk Escalatie. Want die wonnen ook zowel de juryprijs... om in de finale terecht te komen van de Rob Akda woord op 12 maart... als de Publieksprijs. Kortom, een dubbelslag. We sluiten dit uur af van deze alternatieve FM... en volgende week gaan we verder met de derde voorronde van de Rob Akdau Award. De afsluiting van deze alternatieve FM gebeurt met Alaska en Borgias. Chat. but then the airplanes dropped their bombs, and the skies were overcast, and he just laughed. Hitting in each other's arms, waiting for God to retrieve his wand. She blew out a book, and so when she tore a blank page, and when she began to read,